Nou beweer ik niet dat zij zich iets verbeeld hebben toen ze nog in hun baan onder aarde zaten, tijdens die grote maandeling van juni 2084. Misschien hebben zij inderdaad iets uit de openklappende maand ervoor zijn zien schieten en wegduiken richting aarde. Maar wat ze daarna van gemaakt hebben lijkt vooral voor te komen uit het brein van John Doren, de commandant van Werder 2, die onmiskenbaar overwerkt was, onder invloed was van een overmatig gebruik aan stimulerende middelen.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 Heb je hebt hem gehoord? Ja, maar, maar wat is dat? De planeten natuurlijk. Hij vreet onze aarde leeg. Net zoals hij deed met de maan. Net zoals hij zal doen met de rest van onze planeten. Een monster dat steeds in omvang zal toenemen. Reizend van het ene planeet en naar het andere. Tot hij de zon aan zal kunnen. Ja, dat, dat kan niet nooit. <laughs> Ik heb het gezien. Ik weet het. Hij zal een star worden. Ja. Een zon vreten. Ja, maar dan daarna. Daarna. Daarna zal er overal duister zijn. En kan de schepping opnieuw beginnen. Met nieuwe mensen. <lacht> mensen met vliegenhuisvleugels misschien. <lacht> met magma in hun blast en rotsen in hun buik. Mensen die met de snelheid van het licht... van de ene planeet aan de andere vliegen. Zij eens voor. <lacht> die man is compleet gek. Kom op, Erika. Ik kan dat niet langer harten. Blijf het kort. We moeten voedsel zien te krijgen. Ja. Nou goed, ga jij maar. Ik blijf bij hem. Mijn best.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 Ik kan niet meer zeggen dan dat het een afschuwelijk knagend en knarsend geluid was. Iets, iets duivels. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het was uitsluitend, maar bij die steen horen. Droog... Ja, alleen maar bij die ene dokter. Ik, ik vind het altijd nog het meest onverklaarbare feit uit mijn hele leven. Je dacht dat dat de planeeteter was? Ja, was ik ervan overtuigd. Nu zie ik wel in dat het gewoon niet kon, dat het niet mogelijk was. Waarom niet? Omdat... Kijk, dokter...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 Soms geloof ik dat het toen in de tempel inderdaad een, een hallucinatie was, maar ik heb het toch gehoord. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Ik kan jou onder hypnose brengen, ik kan je geluid laten horen die niet bestaat. Ik was niet gehypnotiseerd door Maar jij voerde zelf de dode wachters als een, als een luguber iets? He? John orakelde om je de te de toertsen. die hele mummies, de gouden voorwerpen, waar brandde de deurzen? Die deurzen, oh ja. Hoe was John erin geslaagd die deurzen te laten branden? Ja, heel eenvoudig. Hij bezat een aansteker. U weet wel zo'n uh, katalysator-dingetje. Dat is een paar dagen later gebleken. Bovendien had hij ook nog een eerste hulpzak in zijn zak. Met desinfectiemiddelen, Met wondzalf. Nou, ik had hem wel kunnen vermoorden toen dat tevoorschijn kwam. Onze brandwonden waren tot en met ontstoken. Jullie lopen daar klappentandend van de pijn en de koers En die gek had de reddende spulletjes op zak. Dus jullie dan toch bij elkaar gebleven? Ja, ja, ja. na mijn verschrikkelijke nacht in dat hol werd het eindelijk morgen. Ik kroop naar buiten en daar stonden ze nog mij te wachten, Erika en zo. Wij zijn te van Peter. Ga hmm. je mee? Ja. Ah. Wat is er? Hmm. Wat heb je? Dat hmm. buik. Hier, je moet dat eten. Wat is er? Ik heb vannacht twee ratten gevangen. Ratten. En ik heb ze geroosterd voor ratten. de fakultie. Ik moet rapporteren aan de raad. Hou je bekje. Ja. Dus. Jullie hebben ratten gegeten. Ja. En wat dan nog? We zijn heus niet de enige in de wereld, hoor. Hier, dit is jouw passie. Vreet het zelf op. Goed dan niet. Ik zal het bewaren voor je. Nou. Nou moeten we een rivier vinden. Huh. waarom heb jij geen zwaard meegenomen? Waarom? Jij hebt er toch in? Als dit stuk gaat, als we aangevallen worden, hm? gaan we nou eindelijk op zoek naar een rivier, Peter. Uh, het is geen schoolreisje. Waar denk jij dat wij een rivier zullen vinden? We kunnen nog dagen ronddolen. Nou kijk, dit was ooit een grote stad. Er moet dus ergens water in de buurt zijn.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 John! John, waar zie je dat water? Daar! Daar! Schilder! Naar links, Peter. En als ik dan verdomme naar rechts wil? Je moet hem heus geloven. Hij ja, is er een groen tot Stil! Luister, Peter! Ik hoor wat.